5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in News Co. Donald Trump had het in zijn verkiezingscampagne al aangekondigd. En hij zet het door: het beschermen van de Amerikaanse staalindustrie. Daar gaan we het over hebben. En Hollywood maakt zich op. Je hoort net al eventjes voor de Oscars dit weekend. Wat zullen we merken van het veelbewogen jaar dat achter ons ligt? De Britse premier May wil dat de EU en het Verenigd Koninkrijk... speciale toegang houden tot elkaars markten. Ze wil dat met een aangepaste samenwerking regelen... als alternatief voor de huidige douaneunie binnen de EU. In haar lang verwachte toespraak over de brexit... zei May dat het Verenigd Koninkrijk en de EU... dezelfde regels voor goederen moeten hanteren... zodat die zonder extra tarieven kunnen worden geëxporteerd. Daarnaast wil ze dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken... van een aantal Europese agentschappen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 De brandweer zegt tegen Omroep Brabant dat de schuur van 20 bij 60 meter volledig is uitgebrand. De kippen zijn door de rook gestikt, zegt deze woordvoerder. De kippen liepen los in de loods, een soort scharelkip zeg maar. Maar door de hitte en de rook, ja, dat ze een paar minuten zijn die kippen overleden. De brand is hier aan de voorzijde van de loods begonnen. Vermoedelijk bij een kachel. En door de, de straffe wind is de brand heel snel door de loods heen gegaan. In de omgeving zijn dikke zwarte rookwolken te zien. En omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. En de ventilatie uit te schakelen. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken is teleurgesteld dat de VS importheffingen gaat invoeren op onder meer Nederlands staal en aluminium. Het argument van president Trump dat anders de nationale veiligheid van de VS in gevaar komt. Is volgens Kaag onzin. Premier Rutte heeft in zijn Europa-speech de EU opgeroepen om zich in te zetten voor veiligheid en stabiliteit. In Berlijn zei Rutte dat lidstaten niet in hun eentje onveiligheid en instabiliteit kunnen bestrijden. Met zijn toespraak wilde hij laten zien dat Nederland vooruit wil met de EU. En op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn is een jurylid ernstig gewond geraakt. Hij liep de baan op om een losgewaaid rugnummer van de baan te halen en werd geschept door een wielrenster die ook gewond raakte. Hoe de twee eraan toe zijn is nog onduidelijk.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 Ongelooflijk, wat ik uh, vandaag heb uh, meegemaakt uh, op het eiland hier, voor het dorp uh, Oost-Rent, uh, maar eigenlijk ook voor het hele eiland, is dit wel een, een ramp van een, van een hele grote omvang, absoluut. Ik ben er enorm van onder de indruk hoe mensen ook van ver buiten de getroffen buurt, buurtbewoners, uh, spreken, opvangen, hun best doen. Uh, daar ben ik eh, enorm van onder de indruk en daar ben ik wel heel trots op dorp Oost-Rent.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 Het weer, later vanmiddag en vanavond in het zuiden sneeuw... waardoor het lokaal glad kan worden. Vannacht trekt de sneeuw naar het midden van het land... waar morgenochtend nog wat valt. Minima rond de min 5. Morgen overdag min 2 graden in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Ben ik benieuwd hoe het uh, ondertussen gaat op de weg, Dennis mooi? Nou, prima. De, de Dat staat, fijn. Ja, <laughs> staat maar, er staat maar een handje vol uh, fiets. Um, rond de grote steden kan je gewoon overal doorrijden nu. Um, op deze wegen heb je wel wat vertraging. In het zuiden op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. 10 minuten extra tussen Best en Moergestel. En op uh, de A76 richting Heerlen staat tussen Stijn en Schinnen... 7 kilometer door een ongeluk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 NOS NTR De wereld reageert bezorgd op plannen van de Amerikaanse president om importheffingen in te voeren op staal. Trump zelf staat er nog vierkant achter. US President Donald Trump is defending his plan for steeper tariffs on steel and aluminum imports, tweeting that trade wars are good and easy to win, but investors disagree. Lara News and Go. Een handelsoorlog winnen we gemakkelijk, twitterde Trump. Onrust Leidt, eh, het leidt tot onrust op de beurs. Ook boosheid bij handelspartners in Europa en Azië. Na de aankondiging van Trump om die importheffingen in te voeren... op staal en aluminium. Trump is bang dat eh, van de staalindustrie in zijn eigen land... zonder deze maatregelen straks weinig meer overblijft. Maar wereldwijd reageren staalbedrijven en regeringen dus fel. Verslaggever Nick Wouters vroeg aan Ingrid de Caluwe van Tata Steel... wat deze pannen betekenen voor de staalproducent uit IJmuiden. Nou, als die maatregelen er komen volgende week... Dan is dat echt desastreus voor de Europese staalindustrie. Voor Tata Steel is de VS een hele grote markt. We hebben al jarenlang, tientallen jaren, hele goede relaties met onze klanten daar. Wij leveren daar heel veel hoogkwalitatief, hoogkwalitatief staal, uh, wat voor een deel niet geproduceerd wordt in Amerika. Het zal echt heel grote gevolgen voor ons hebben. Bovendien, in Europa, er uh, zal heel veel staal wat niet meer naar de VS kan, dat zal op de Europese markt worden gedumpt. Dus dat gaat ons nog een keer harder raken. Komen we zo nog even bij. Hoeveel hoe groot is die markt nu, Amerika, voor jullie? Nou, Voor ons is dat ongeveer 650 kiloton per jaar. Dat uh, betekent ongeveer 10% van onze jaarlijkse productie. En wat gaat er dan zoal heen? Ja, daar gaat verpakkingsmateriaal heen. Daar gaat staal heen voor de auto-industrie. Dat is eigenlijk de grootste bulk. En is dat een markt die aan het groeien is? Of is dat, blijft dat al jaren hetzelfde? Nee, die markt die is echt uh, aan het groeien. Dus daarom ook is het heel erg... Uh, ja, heel erg slecht voor ons als die maatregelen er komen. Hebben jullie daar dan ook meer op ingezet de afgelopen jaren op Amerika? Juist hebben jullie daar juist nu veel inspanningen geleverd om daar meer te kunnen leveren? Nee, de markt die goed over de gehele linie en dus ook in Amerika. ja Die maatregelen die Trump heeft aangekondigd, heeft u nog hoop dat die tegen te houden zijn? Nou ja, we zijn heel erg blij dat voorzitter Jonker van de Europese Commissie heeft aangekondigd om tegenmaatregelen te nemen. Wij willen eigenlijk heel graag, wij willen graag dat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid de druk maximaal opvoert op de Trump-administratie om die maatregelen niet te nemen. Om niet met die heffingen te komen volgende week. Dat zou onze voorkeur hebben. En als het dan toch niet lukt, lukt dan heel graag maatregelen. Hoe zouden ze de druk kunnen opvoeren? Ja, ze kunnen bijvoorbeeld uh, nog eens een keer heel goed op Amerika inpraten. Uh, Bovendien erop wijzen dat de Amerikaanse auto-industrie gisteren ook heeft aangegeven dat zij die maatregelen ook niet willen. Dat het eigenlijk heel slecht is voor de auto-industrie ook daar. Uh, dus uh, het lijkt mij, Europa is een hele grote markt, ook voor Amerika, dat er mogelijkheden zijn om die druk goed op te voeren. En als het toch doorgaat, dan wilt u dat er tegenmaatregelen worden aangekondigd? Dat zijn dan ook uh, importheffingen die wij dan uh, op Amerikaanse producten gaan opleggen, denk ik dan? Of denkt u dan aan andere zaken? Nou, bijvoorbeeld zou dat kunnen zijn, maar dat laat ik graag aan de Europese Commissie over. En uh, ik denk dat dat uh, gezamenlijke actie moet worden van de Europese lidstaten. En dan krijg je maatregelen over en weer. Dat is een handelsoorlog. Zit u daarop te wachten? Zitten we helemaal niet op te wachten. En daarom dat we dus ook Jonker en ook onze Nederlandse overheid vragen om de druk maximaal op te voeren. Maar als dat niet werkt, dan komt het dus toch die handelsoorlog. Als dat niet werkt, dan krijgen we een hele vervelende situatie. En dat willen we eigenlijk niet. Dus uh, het liefst voorkomen. Als het niet anders kan, dan handelsmaatregelen. Nou, die oproep van de KLUW, van Tata Steel aan de Europese Commissie was eigenlijk niet eens nodig, want voorzitter Jean-Claude Juncker kondigde direct scherpe maatregelen aan, tegenmaatregelen. Een woordvoerder van Juncker zei het als volgt: We strongly regret this step, which appears to represent a blatant intervention to protect the US domestic industry and not to be based on any national security justification. We will not sit idly while our is hit, dat put duizenden of European jobs at risk. De EU will react commensurately to defend onze interests. Scherpe tegenmaatregelen dus. Die zullen er komen om onze belangen te verdedigen. Al dus deze EU-woordvoerder. Zo'n sterke reactie van de EU en ook van China zou kunnen leiden tot een handelsoorlog. Die vraag hoorde u ons verslaggever ook al stellen aan de KUW. En de vraag is wat dat allemaal kan ontketenen. Daar praat ik over met Raoul Lering... hoofd internationaal handelsonderzoek bij ING Bank. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Lering, laten we eerst eens even kijken naar dat voornemen van Donald Trump... Amerikaanse president. Is dat een verstandige beslissing vanuit het perspectief van de Amerikanen? Nou, het is eigenlijk alleen verstandig voor de mensen die in die sector werken... Dat is een deel van de kiezers die hij nu graag wil bedienen. Hij heeft in zijn verkiezingscampagne aangekondigd... dat die banen die verloren zijn gegaan door concurrentie van bedrijven uit het buitenland... dat hij die wil terughalen. Onder andere dus in de staal- en aluminiumindustrie... Maar dat betekent niet dat dat voor Amerika als geheel heel verstandig is. Want we hebben al gehoord dat de auto-industrie bijvoorbeeld hierover klaagt. Want dat betekent dat voor hun aluminium en staal duurder wordt. En dat ze dus hun concurrentiepositie zien verslechteren door deze maatregelen van hun eigen president... die benen ook de auto-industrie als sector heeft aangewezen... waar in zijn ogen oneerlijk handel wordt gedreven met het buitenland. Dus... Want het Amerikaanse staal zal duurder zijn dan bijvoorbeeld het staal uit China. Ja, want anders dan zouden ze nu al de concurrentie slag met China winnen. De enige manier om dat uh, te bewerkstelligen is die invoerheffing ja. erop te leggen. Nou, dat uh, gebeurt nu, maar daar is dus behalve deze sector verder niemand bij gebaat. Nou, horen we dus dat de Europese Commissie-voorzitter Juncker uh, spreekt via zijn woordvoerder van scherpe tegenmaatregelen. Ook Tata Steel horen we daartoe oproepen in het gesprek dat we net hoorden. Is dat nou slim? Want ja, dan, dan zijn we toch, zitten we toch in feite in een, in een soort handelsoorlog. En, en ik kan me voorstellen dat je dan veel verder van huis bent. Nou, Als dit uh, leidt tot vergelding... en dat vervolgens weer zou leiden tot nieuwe acties van de Amerikaanse zijde... dan heb je inderdaad al heel snel een breed uitwaaiende handelsoorlog. En dat kent alleen maar verliezers. Dus wat dat betreft is het uh, niet verstandig. Maar je kan ook anders redeneren. Namelijk dat als wij niet reageren... dat Donald Trump dan denkt van nou ja kan ik nog wel een paar uh, sectoren aanwijzen die bescherming nodig hebben. Dan gaan we ook uh, importheffingen daarvoor instellen. Want we krijgen toch geen uh, straf opgelegd door de rest van de wereld. Ja. Dus de weg is vrij. Ja, dus je zult moet reageren op deze protectionistische maatregelen van Amerika? Nou, het is een strategisch spel. Je moet uh, inschatten wat jouw tegenmaatregel voor een reactie zal uh, uitlokken bij uh, Trump. En aan de hand daarvan uh, doe je het wel of doe je het niet, maar het is Nogal gebruikelijk om, als er protectionistische maatregelen getroffen worden... om dan uh, vergeldingsmaatregelen uh, aan de andere kant uh, ook te zien opduiken. Maar laten we ook even kijken naar de gevolgen voor de Europese staalmarkt. Dat is natuurlijk heel belangrijk, ook voor Nederland. Zou het hier uh, druk kunnen worden? Want als er geen staal meer naar Amerika kan... dan moet al het Europese staal, maar ook het goedkope Chinese staal... Uh, ja, ergens uh, gedumpt zal ik niet zeggen, maar dat moet men ergens kwijt. Dat komt dan ook hier naartoe. Ja, dit gaat tot uh, prijsdruk leiden in Europa. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat het gelukkig niet zo is... dat van de een op de andere dag uh, alle invoer in de VS uh, geen doorgang meer vindt. Want de VS is niet in staat om al het aluminium en staal dat ze nodig hebben... van de een op de andere dag zelf te produceren. Mm -hmm. Daar gaan zelfs jaren overheen... willen ze die, die uh, wegvallende, wegvallende invoer uit uh, China kunnen compenseren... Maar desalniettemin is, de is het zo dat dat beetje bij beetje er wel toe leidt dat in de VS er minder staal binnenkomt en minder aluminium. En dus elders aangeboden zal worden en daar de prijs zal drukken. Het is ook belangrijk om dit soort ontwikkelingen in historisch perspectief te plaatsen. Hè? Laten we eens gaan naar 2002. Toen was er ook een handelsoorlog om staal. Wat is het verschil met nu of is dat er niet? Nou, een belangrijk verschil is dat de VS toen ook maatregelen afkondigde, maar voor een bepaalde periode. Ja, nu heeft hij uh, gezegd dat dit voor lange tijd... Uh, dus voor een onbepaalde periode zal gelden. Dus over het algemeen is dat uh, toch uh, veel schadelijker... want de kunnen bedrijven zich niet op instellen. Ze kunnen dus niet uh, maatregelen nemen... waarmee ze dan voorlopig kunnen uitzingen. Mm. Dus wat dat betreft vind ik dit wat zorgelijker... dan uh, wat er toen de tijd gebeurde. Is het wishful thinking misschien van mijn kant... maar zou het al kunnen dat Trump alleen maar dreigt met deze maatregelen... om zo een handelsconcessie los te krijgen? Nou, dat is een goede vraag... Uh, de kans dat hij het niet gaat doen, die neemt wel ziende ogen af. Maar op zich is het wel een feit dat een land als China... Uh, maar bijvoorbeeld ook Mexico en zelfs de EU... meer afhankelijk zijn van de vraag van de VS naar onze producten dan omgekeerd. Dus als er een handelsoorlog komt... dan is het uh, zo dat iedereen daaronder lijdt, trouwens ook de VS... Mm -hmm. maar dat wij uh, toch een wat grotere schade oplopen dan dat uh, in de VS het geval is. Omdat wij dan eenmaal meer exporteren die kant op... als percentage van onze uh, totale productie dan omgekeerd het geval is. En dat geldt al helemaal voor China, laat staan, Mexico en Canada. Dus zou het een dreigement alleen kunnen zijn? Of denkt u dat dit, dat dit gaat gebeuren? Nou, ik zie niet zo snel gebeuren nu dat de EU uh, concessies gaat doen... richting uh, de VS. Ja. Uh, volgende week is uh, een belangrijke handelsvertegenwoordiger van China in Washington... Uh, die hebben al langer hebben ze beloftes gedaan aan de VS... die ze niet allemaal zijn nagekomen. Dus als die nou stevig over de brug zouden komen... dan is er wellicht nog iets mogelijk. Maar het is wel rijkelijk uh, laat en de kans uh, net, uh, neemt af. met de dag af. Ja, duidelijk. Huil Lering, hoofd internationaal handelsonderzoek bij ING Bank. Dank, meneer Lering. Laten we eens even gaan naar de weg. Dit is mooi handvol files. Er springt er maar eentje uit. Met een kwartier vertraging op de A76 richting Heerlen. tussen de Stijn en Spouwbeek staat 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Maar de weg is alweer een tijdje vrij. Dan nou, naar Italië. 16 minuten over vijf. Het is de laatste dag voordat de Italianen... aanstaande zondag naar de stembus gaan namelijk. En na vijf jaar van linkse regeringen... lijken de Italianen het over een andere boeg te willen gooien. Correspondent Moester van Margali bezocht het Toscaanse plaatsje Cascine, Want de redenen voor de koersverandering zijn daar... stuk voor stuk te vinden. Je hoeft niemand te vertellen dat de koffiebar... een soort tweede huiskamer is voor veel Italianen. En dat is in het dorpje Casina, vlakbij Pisa, niet anders. In de ene hoek zit een man of acht te kaarten en te discussiëren. In de andere twee oude mannen die de krant lezen... waarschijnlijk om te bepalen waarover ze, ze zo meteen gaan discussiëren. En uh, iets verderop zitten twee mannen met een koffie en een biertje te discussiëren. nog? Migranten lopen hier over straat en ze hebben niks om geld mee te verdienen... dus op termijn kunnen ze gaan stelen en drugs dealen... want ze moeten toch eten, zeg maar. Want daar gaat het hier in Kachina steeds vaker over. Over dat nieuwe asielzoekerscentrum en de pakweg 60 migranten. Casina is een gemeente met zo'n 40.000 inwoners. Ooit de meubelhoofdstad van Italië. En veel Cacchinezen werkten in die houtindustrie. Ik het lucht, ik heb het voor 10 jaar. Mauro werkte tien jaar lang als houtbewerker... maar hij is nu vrachtwagenchauffeur. De meubelindustrie bestaat hier niet meer. Mede dankzij de komst van Ikea en zo... zit Italië eigenlijk niet meer op de meubels uit Casina te wachten. is niet Kajina stemde sinds de Tweede Wereldoorlog altijd links... maar sinds anderhalf jaar heeft de gemeente een burgemeester van de LEGA... de rechtse antimigratiepartij. Mensen zijn de migratie zat, zegt Susanna Cecchardi, En de mensen die vroeger altijd links stemden... stemmen nu voor ons, zegt ze, omdat die migranten met zoveel zijn. We hadden niet ze wil het asielzoekerscentrum waar veel mensen over klagen, dan ook sluiten, al steunt niet iedereen haar daarin. Vanuit de kerk ondervindt de burgemeester weerstand. Priester Don Elvis ontvangt veel van de migranten elke zondag in zijn kerk. La differenza rimane solo un colore di pelle. racisme. Die mensen worden op de kleur van hun huid beoordeeld, want ze zijn hier en ze gedragen zich prima. Dat noem je gewoon racisme, zegt hij. een probleem met immigratie. Een probleem wat veel Net als Paus Franciscus wil hij mededogen voor de migranten. Want Casina heeft grotere problemen dan die 60 migranten. In zijn er die ragazzi die Er zijn niet drugsdealers, er zijn gebroken families, de economie draait niet goed. Dat zijn de problemen van Casina. Wat zijn de problemen van Casina? Don Elvis houdt het in zijn kritiek bij woorden... en wil geen ruzie met de burgemeester. Maar de spanningen lopen wel op in Casina. De burgemeester kreeg onlangs een kogelbrief binnen. Inderdaad, maar ze blijft doorgaan in haar missie, zegt ze. En de mensen in Casina lijken haar in meerderheid te steunen. Want zoals het nu gaat, kan het niet langer, zegt Mauro. En volgens een tafelmaatje, niet alleen in Casina, maar in heel Italië. Dus als we de huiskamer discussies hier moeten geloven, maakt Italië zondag een onvermijdelijke ruk naar rechts. Lara Rensen. Nieuws en Go. The Oscar goes to... en de Oscar, Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Ja, aanstaande zondag. Dan is het weer zover de jaarlijkse Oscar-uitreiking. In Hollywood heeft nogal een bewogen jaar achter de rug. Met het MeToo-schandaal natuurlijk. Dat begon met filmbaas Harvey Weinstein. En uiteindelijk verschillende sterren tot val bracht. Over de uitreiking en alles wat eromheen hangt en speelt... spreek ik met Floortje Smit, filmjournalist van de Volkskrant. Ze is hier bij me in de studio. Floortje, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Laten we eerst maar eens even gaan naar dat ja, toch overheersende onderwerp in de filmwereld dat afgelopen jaar. MeToo, hashtag MeToo. Um, bij de Golden Globes was dat een overheersend thema. We zagen dat actrices zwarte jurken droegen. Oprah Winfrey hield een belangrijke toespraak waar veel over nagepraat is. Denk je dat zondag opnieuw um, ja, gedomineerd zal worden door uh, MeToo? Nee, want ze hebben eigenlijk. Um, de hele um, organisatie heeft al gezegd: van laten we het nu gewoon een feestje maken. Hè? We gaan het, het gaat over de films en het gaat niet over uh, de schandalen. Er is niet zo'n uh, gecoördineerde actie aangekondigd, zoals met de zwarte jurken. Dus in principe hopen ze dat het niet uh, uh, er een schaduw over werpt. Maar het kan niet anders, want de Oscars zijn ook wel een klein beetje het symbool geworden van een, uh, ja, gewoon van een, een filmindustrie waar je moet lachen, waar je je um, vriendelijk moet zijn en vooral je mond moet houden. En um, ja, dat kan niet meer. Dus ik, ik denk... Er worden... dus zal ergens iets over gezegd worden? Het moet wel. een de presentator grapjes... misschien? Ja, Jimmy Kimmel zal er ongetwijfeld een grapje over maken. Ik oh, ben maar... benieuwd hoe hij dat gaat doen. Het is uh, heel ingewikkeld, denk ik, uh, dit onderwerp voor deze Oscars. Uh, ja. Ik denk dat het in, in speeches naar voren zal komen. Het zal heel interessant zijn of de mannelijke acteurs... ook iets gaan zeggen over uh, MeToo. Maar ja, het is... Uh, Koffiedik kijken. Wat niet koffiedik kijken is... is dat er verschillende mensen niet in de zaal zullen zitten. Ja. In opzichte van de jaren daarvoor. Dat sowieso. De grote afwezige is natuurlijk Harvey Weinstein zelf. Die dat zat is, er altijd? Die was er altijd. Die is, het, die is nog vaker bedankt in Oscar Speeches dan uh, God. Echt? Hij heeft, <lacht> hij heeft 81 Oscars voor zijn films uh, binnengesleept. Dus dat is echt de grote afwezige bij, uh, bij dit feest. En verder... Casey Affleck, de acteur, die heeft vorig jaar een, een Oscar gewonnen. Die zou dit jaar een Oscar moeten uitreiken aan uh, de beste actrice. Maar die is uh, heel erg onder vuur komen. Te liggen ook vanwege seksueel misbruik. En die heeft uh, afgezegd zonder reden. Maar ja, dat iemand is wel anders. Natuurlijk. Ja, dus ze proberen wel heel erg hele moeilijke momenten te voorkomen. Kevin Spacey zal er ook niet zijn, Die vermoeding. zal er zeker niet zijn, nee. nee. nee. Jeetje, ja, dat is toch dat is wel wat hoor, vind ik. Laten we kijken naar nog een andere verandering. De samenstelling van de zogenoemde Academy. Die bepaalt wie er genomineerd worden, wie er winnen. De samenstelling is de laatste jaren aan het veranderen. Zie je dat dan ook terug aan de nominaties dit jaar? Ja, ze hebben in 2012 hebben ze onderzocht hoe die academie er eigenlijk uitziet. En dat zijn uh, vooral oudere mannen van een jaar of. Uh, Blank? Wit, ja. En uh, van een jaar of oh ja, 64. En, um, <laughs> um, en die, die hadden een beetje gedegen smaak. Nou hebben ze de afgelopen vier jaar hebben ze ontzettend hun best gedaan om, uh, om, om dat uh, diverser te maken. Dus om meer vrouwen toe te laten, om meer uh, etnische ach, andere achtergronden toe te laten. En ja, ik vind dat je het kan zien in, in de nominaties. Vertel eens, waar, waar zie jij het dan? Nou, je ziet het bijvoorbeeld aan de, de grote. Um, de grote kanshebber uh, op dit moment, of zou, zou moeten zijn... degene met de meeste nominaties, is Shape of Water. Dat is een film die gaat eigenlijk over uh, drie minderheden... die samen een soort, uh, ja, het opnemen tegen de Amerikaanse regering. Een, een vrouw die niet kan praten, een zwarte vrouw en een homoseksuele man. Uh, je ziet het aan Get Out. Dat is een film die heel erg gaat over racisme. Uh, het gaat... Um, Commy by Your Name is een, een film over een homoseksuele liefde. Um, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, gaat heel erg over een vrouw die um, misbruik niet meer pikt en daar tegenin gaat en daar heel boos over is. Hm. Dus je ziet die thema's heel erg, uh, ja, die zie je lopen door die Oscar nominaties. En laten we dat dan doortrekken naar mogelijke winnaars van Aanstaande Zondag. Zouden die films? dan ook kunnen winnen of blijft dat bij een nominatie? Nee, ik denk dat Three Billboards Outside Ebbing Missouri over die die boze vrouw dat die maakt gewoon de meeste Met kans. Francis uh, ja ja hoe heet want, ze ook weer? Francis McDormand, McDormand ja. als in de hoofdrol. Zij is sowieso beste actrice, want ze heeft tot nu toe alle prijzen gewonnen. En het is ook echt een rol die iets nu zegt over over deze tijd. Um, en het ja, het, het past gewoon nu heel erg lekker. En die Academy-leden stemmen natuurlijk niet alleen op de mooiste film... maar ook hoe ze willen dat de Amerikaanse filmindustrie eruit ziet. Het dus, um... is ook interessant, want het gaat dan over een hele sterke vrouw... Hè? die onrecht ja. probeert recht te zetten. Ja. In het ja. kader van de MeToo-discussie vind ik dat wel weer interessant ook... als die zou kunnen winnen. Zeker, zeker. En dat is natuurlijk dat is ook de reden dat die hele film de wind mee heeft. Want Hollywood heeft er erg van langs gekregen met dat MeToo. Ja. En ze willen nu wel laten zien van... Hé, wij zijn wel pro-sterke vrouwen. We houden ervan als ze ja. zich uitspreken en als ze boos zijn. Vrouwen mogen wel praten. Precies. Uh, dan <laughs> nog even iets om echt trots op te zijn. Uh, twee Nederlandse nominaties. één voor beste camerawerk en één voor beste make-up. Is dat bijzonder? Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. Ik vind zeker, um, nou ja, Hoeite van Hoeite, Maar dat is uh, onze Nederlandse cameraman. Hij woont in Zweden, maar we houden. Ja, hem hij gewoon... is gewoon van ons. Precies, hij ja. is van ons. Die <laughs> um, heeft echt prachtig werk uh, afgeleverd uh, bij uh, Dunkirk. En je hebt uh, Arjen Tuiten. Die heeft uh, make-up gedaan uh, voor Wonder. En dat is een film die gaat over een jongetje wat een, een soort gezichtsmisvorming heeft. En wat hij gedaan heeft, is echt wel, wel heel exceptioneel. Zo'n ja. jongetje helemaal. Um, ja, in de protheses gezet eigenlijk. En er dus het ook... heeft, het hele, hij heeft dat gezicht echt doen veranderen? Ja ja de, de, een oog hangt een beetje en zo. En het is heel erg ingewikkeld... om, uh, om daar de goede make-up voor te ge, uh, maken. Zodat zin... het er ook echt be, uh, geloofwaardig uitziet. Het moet er geloofwaardig uitzien, maar het moet ook niet storen. En het mm. moet vrij snel... Moet je, het, moet je er doorheen kunnen kijken. Volgens mij heeft dat jongetje heel lang in de make-up moeten zitten. Ja, echt. Bij, ja, bij ja, iedere opname. Ja, het arme kind. Ja. <laughs> je moet ook een prijs winnen. Ja, maar goed, het is, hij, hij, wordt, um, hij heeft één probleem. En dat is dat, uh, dat er een film is gemaakt over Winston Churchill... gespeeld door Gary Oldman, hele bekende acteur. Uh, hele bekende politicus. Oh, jij dus denkt dat die gaat winnen voor mij. Ja, dat, dat valt zoveel meer op hoe knap dat is. Uh, en het camerawerk, denk je, uh, voor Dunkerk? Ja, ik ben ook bang. Uh, het is een hele goede outsider, laat ik het zo ja. zeggen. Maar uh, Roger Deakins is de... Is de uh, cameraman van Blade Runner. Die is veertien keer genomineerd geweest in zijn leven. Nog niks opgehaald. Dus die eh, krijgt hem. Nou, we duimen dat het toch gaat gebeuren, je Dankjewel voor je komst naar de studio. En zondag dus, dan gaat het gebeuren. Dan zijn de uitreikingen eh, van de jaarlijkse Oscars. Frotje Smit. En straks hier in Nieuws in Co. in de Slovaakse hoofdstad Bratislava gaan op dit moment mensen de straat op om de vermoorde journalist Jan Kucjak te herdenken. En dat gebeurt straks ook in Den Haag. We hebben contact met beide steden. Ons belangrijkste verhaal om zes uur. Wat is de Nederlandse de visie op de EU nu daarin zoveel aan de hand is. Premier Rutte liet na veel andere Europese leiders horen wat hij wil. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?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 In een toespraak in Berlijn zei premier Rutte dat de toekomst van Nederland in de Europese Unie ligt, maar wel zolang de EU heel concrete projecten aanpakt. In zijn Europa-speech zei Rutte dat hij wil dat de EU zich de komende jaren inzet voor veiligheid en stabiliteit. Bij een schuurbrand in het Brabantse dorp Willemstad zijn ruim 26.000 kippen omgekomen. De schuur van 20 bij 60 meter is volledig uitgebrand.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 Dankjewel Mark. We gaan naar het weer, Marco. Over hoeveel moeten een beetje rekening houden met wat ijzel en sneeuw? Hè? Ja, inderdaad. Van het zuiden uit eh, krijgen we te maken met neerslag. En die neerslag heeft de zuidelijke provincies al bereikt. Daar valt af en toe wat lichte sneeuw. Er zit ook soms een klein beetje ijzel tussen. De meeste waarnemingen die ik daarvan gezien heb komen nog uit België. Maar daar zag het er inderdaad hier en daar best wel eventjes eh, nou, behoorlijke eh, ijslaag op zo'n auto uit. En als het op de straat ligt, is het natuurlijk glad. Nou, mm. Het zal lang niet overal gebeuren. Op de meeste plaatsen blijft het bij sneeuw. Dat is een makkelijkere vorm van gladheid want die zie je liggen. Ja. Je moet je wel even je snelheid aanpassen. Dat sowieso. Zeker. En uh, wat zie je dan vannacht en morgen? Ja, die zon trekt heel langzaam naar het noorden. Dat betekent dat we ook in het midden van het land daarmee te maken gaan krijgen. Uh, met dus wat lichte sneeuwval, uiteindelijk een sommetje van, nou laten we zeggen, zo'n 3 centimeter op de meeste plaatsen. En uiteindelijk op de weg naar het noorden zal dat verpieteren. En in Noord-Nederland blijft het gewoon droog. Daar vriest het vannacht matig. Min 8 in Groningen nog steeds. In het zuiden min 2. En de rest van het land zit daar dus een beetje tussenin. En morgen overdag, ja, dan gaat het uiteindelijk in het zuiden flink door. Plus 5 wordt het. Maar in Noord-Nederland blijft het kwik nog net onder het vriespunt. Die kou laat zich niet meteen 1, 2, 3 verdrijven. Dat zal zondag dan uiteindelijk wel gaan gebeuren. En in die tussentijd valt er dan soms wat neerslag. In het zuiden meestal regen. Kan wat natte sneeuw zijn. Uh, maar als die ondergrond nog bevroren is, kan het natuurlijk wel weer glad worden. Oké, okay, dus hier moet gewoon even blijven opletten. Zeker. Dankjewel, Marco. Dennis Mooi dan met de verkeersinformatie. Volgens mij hebben heel veel mensen ijs vrijgenomen vandaag. Ja. Er staat nog steeds maar een handje vol files. En een paar files die er staan neemt de vertraging nog snel af ook. Zoals op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Vijf minuten vertraging bij Oorschot. En minder dan vijf minuten zelfs nog door het ongeluk op de A76 richting Heerden. De weg is alweer een tijdje vrij bij Spouwbeek. staan, staat nog twee kilometer. Wel flinke vertragingen bij de spoorwegen. Allereerst tussen Delft en Rotterdam rijden geen treinen. NS zegt dat de hulpdiensten worden ingezet. Ik weet niet precies wat er aan de hand is... maar je hebt in ieder geval veel, veel vertraging. En tussen Leiden en Den Haag... rijden veel minder treinen door een kapotte trein. En tussen Leiden en Hoofddorp... rijden daardoor helemaal geen trein. Is het normaal dat een dating-app... al mijn Facebook gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één.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 Vier minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Ik neem u mee naar Slowakije. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava namelijk... maar ook in andere Europese steden worden vanavond protestmarsen gehouden... voor de vermoorde Slovaakse journalist Jan Kuciak. Hij werd samen met zijn vriendin doodgeschoten. Kuciak stond op het punt om een onderzoek te publiceren over fraude... met Europese subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia... We gaan naar Bratislava, want bij de mars daar is René Marcel Ponneker. Hij woont en werkt in Slowakije. Meneer Ponneker, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens beschrijven wat daar nu gebeurt? Nou, um, een, een, een grote groep mensen uh, loopt door het centrum van Bratislava, jong, oud, uh, met kinderen, zonder kinderen, uh, zonder onderscheid, uh, en men draagt vaak zwarte spandoeken met witte letters, anders kan je niet lezen natuurlijk erop, uh, ter nagedachtenis van de uh, vermoorde journalist. Maar het, het lijkt er ook een beetje op dat het uh, een mars tegen de regering is. Waar maakt u dat uit op? Um, nou, uit de teksten op de spandoeken... Uh, en ook omdat mensen uh, dragen uh, kleine vlaggetjes, uh, rood, blauw, wit... die de mensen ook droegen vlak of rond de virtuele Revolutie in 1989. En dat, dat was er ook tegen het toenmalige bewind. En het, ja, het begint een beetje op te lijken dat, het, uh, dat de gelegenheid... of dat de moord op de journalist wordt aangegrepen... om aan de regering te laten zien van, nou, we zijn nu wel een beetje zat. Ja, wat, wat staat er op die spandoeken dan? Kunt u dat lezen? <hijen> Um, jawel, dat, uh, dat, uh, dat kan ik wel lezen. Dat is onder meer uh, dat de regering wordt vergeleken met de maffia. Uh, dat de regering of de president Fietzo in dit geval um, de huidige situatie niet begrijpt. Um, dat uh, er gerechtigheid moet komen. En dan met, met name dat de, een aantal ministers uit zijn regering en hij zelf uh, voor justitie moeten worden gesleept. Mm. En, um, u werkt en woont in Slowakije. Merkt, merkt u dat mensen hier met elkaar over praten? Uh, een, een deel van de mensen, wel de, de oudere mensen, houden zich erg op de vlakte. Want uh, ja, dat was maar vroeger en, uh, ook gevaarlijk als je mening gaf. De wat jongere mensen, dus laten we zeggen uh, rond de 30 en, en jonger, die hebben het er zeker over en, en die zijn ook behoorlijk pissig. Uh, uh, uh, dus bij de jongeren die, die zeggen het ook, die vertellen het en zeggen van nou uh, of ik ga weg of er moet wat gebeuren. En de ouderen zeggen ja, zie je wel, er verandert helemaal niets wat ze ook tegen ons zeggen, of we nou wel lid zijn van de EU of, of niet... Uh, we moeten het toch maar allemaal weer zelf oplossen. Hmm. Nou, en, en waarom wilde u hierbij zijn, bij die protestmarkt? Nou, omdat ik, uh, ja, ik woon en werk hier, te, te, tenminste voor, voor, voor een bepaalde tijd, ik weet er niet hoe lang, ja. maar uh, ik maak deel uit van deze samenleving en dan vind ik niet dat je langs de kant moet laten, <coughs> blijven staan. Wellicht, maar dan weet ik niet zeker, uh, mijn vader was vroeger journalist, dat, uh, dat ik ook denk van ja, uh, dit kan je niet maken, maar het is grotendeels van ja, uh, ik woon hier en uh, dan moet je op een gegeven moment uh, een zijde kiezen en ja. dat is in dit geval uh, dat ik het ook, uh, dat ik vind dat de regering uh, niet goed bezig is, vooral voor zichzelf en niet voor de mensen. Goed, dank dat u ons even te woord wilde staan daar vanuit Bratislava, meneer Ponneker. Nou, graag gedaan nee de Marcel ja. ja, u ook. Ja, en okay. ja. we houden... We houden ons op de hoogte, we houden contact. Ja, dan ga ik nu verder. Dan lopen we in de demonstratie. Goedenavond. Succes, goedenavond. Dank u. Laten we ook naar Den Haag gaan, want uh, daar <coughs> wordt ook vanavond gedemonstreerd. Het gebeurt bij de Slovaakse ambassade in Den Haag. Initiatiefnemers van deze ja, demonstratie herdenking um, zijn Diana Kiersveld en Menno Wielhauer um, En meneer Wielhouwer die zit samen met zijn vrouw in de Haagse studie. Zijn vrouw, Diana Kiesveld, is Slovaak. Ze spreekt niet goed Nederlands. Dus vindt u het goed, meneer Wielhouwer, als ik met u praat? Dat is prima. Uh, waarom hebben jullie deze... Want het is, het is meer een herdenking, heb ik begrepen, georganiseerd? Uh, het is inderdaad uh, ja, in de basis een herdenking. Uh, ja, De reden is... Je, je hoort dat nieuws op maandag. Het is een 27-jarige journalist... die uh, in zijn huis vermoord is. Uh, hoogstwaarschijnlijk vanwege het werk wat hij deed. En uh, dat doet je toch al wat. Zeker als je... Uh, als de, de corruptie doordringt tot in uh, alle delen van de rechtsstaat... dan is uh, uiteindelijk de journalist toch degene uh, op wie je dan nog kan vertrouwen. En, en die nog uh, de, de waarheid boven kan halen. Ja, en als die dan ook zo direct aangevallen worden, dan, uh, dan schrik je wel even. Dan wil je wat doen. Dus vandaar de herdenking. Bent u en uw vrouw, zijn jullie geschrokken van deze moord? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Wat maakt dit zo schokkend? Ik, ik, denk, ik denk dat, dat uh, de, de rol die zij te spelen hebben in het... In, uh, de, en, en die cyber, ze ook speelden, hè? En die, Ja, absoluut. absoluut. En, uh, en nog steeds doen. Hè. Het was, deze week is er ook alweer uitgebreid overleg geweest... en ook publiek debat tussen journalisten, wat het betekent... En, en wat het betekent voor het voortzetten van het werk. En daar is ook de conclusie uiteraard, nou, liever met dubbele kracht door. Want dit, dit, dit, dit kan natuurlijk niet. Want deze journalist stond op het punt om onderzoek te publiceren... rond fraude met EU-subsidies, waar Slovaak niet. De Italiaanse maffia een centrale ronding zouden spelen. En daar zouden misschien ook uh, betrokkenheid zijn... vanuit hoge regeringskringen. Dat is ook wat ik begrepen heb. Ja. Ja. De woede is groot in Slowakije. We hoorden dat het net ook vanuit Bratislava. Er wordt al dagen gedemonstreerd. Uh, ja. Jullie hebben contact met mensen daar. Wat zeggen zij? Wat zeggen zij? Uh, ja, eigenlijk uh, uh, wat we net ook al hoorden uit Bratislava. Dat, dat er is echt uh, veel, veel boosheid en uh, frustratie en machteloosheid speelt een grote rol. Uh, want uh, ja, je, je kunt niet op de politie vertrouwen om, uh, om, om dat helemaal goed te doen. Maar uh, kun je dan wel nu op het, uh, op het onderzoek van justitie en politie vertrouwen? Want ik begreep uh, nee, dat er een afvaardiging nee. van de OVJZ... OVSE... Ja, graag. Uh, is, ja, is afgereisd naar Slowakije? Ja, inderdaad. Uh, dat is ook, uh, we zullen bij de herdenking uh, straks om negen uur uh, in de omgeving van de Slowaakse ambassade hier in Den Haag zullen we een manifest voorlezen. Waarin we ook nadrukkelijk vragen om een onafhankelijk en internationaal onderzoek hiernaar. Dat, uh, en dat is ook om die reden. En Want u ook... heeft er geen vertrouwen in en u vooral ook niet dat dat um, uit zichzelf gaat gebeuren? Uh, nee, correct. Ja. Hoe kan dat? Ja, heel moeilijk om te zeggen hoe zoiets zo ontstaat. Dat is niet iets van, van de een op de andere dag. Um, kijk, in Nederland is de situatie gelukkig wel wat anders. Maar ik denk dat het de les die voor iedereen hier te leren is... is dat je eerlijkheid en leiderschap, die, die, die horen gewoon samen te gaan. En op het moment dat het normaal is, of normaal lijkt te worden... dat, uh, dat oneerlijkheid en leiderschap uh, bij elkaar horen... Dan, uh, dan denk ik dat je daar meteen in moet ingrijpen. Want daar is het gewoon uh, veel te ver gegaan. En wat, wat meneer Ponneke het ook zei vanuit Bratislava... is dat de oudere mensen, die zien het ook vaak als iets van... ja, dat is nou eenmaal zo. En, die hebben en, zich erbij neergelegd. Die he? hebben zich erbij Gelukkig. neergelegd, ja. Ja. ja. En Jan Kutsjak niet. En, uh, en ik denk dat dat een voorbeeld is waar we, waar we wat mee kunnen, waar we wat mee moeten. Put, put u wat dat betreft hoop uit het feit dat, en dat zei meneer Ponneker net ook, er veel jongeren zijn. Nu bijvoorbeeld ook Zeker. in Bratislava die de straat op gaan? Ja, ik heb veel vertrouwen in. Uh, kijk, ik, ik, uh, ik kom daar natuurlijk ook uh, al een tijd en, en regelmatig. En ik heb het volste vertrouwen in, uh, in, in de generaties die, uh, die er gaan komen die die, moeten, die staan voor verandering ja, exact, ik hoop ook dat zij veel diepe en nadrukkelijke gesprekken met hun ooms en tantes en opa's en oma's gaan voeren ja. als de komende verkiezingen er zijn ja. goed, um, fijn en dank dat u ons de woord wilde geven. graag gedaan, en bedankt Bielhouwer. vanuit Den Haag, samen met zijn vrouw Diana Kiersveld is dus een herdenking vanavond bij de Slovaakse ambassade in Den Haag het is twaalf minuten over half zes. Ik neem u mee naar Apeldoorn. Naar het WK-baanwielrennen. Uh, Sebas, eventjes voordat we naar de wedstrijd gaan... is er al wat duidelijkheid over uh, de man die daar gewond is geraakt? Nee, nee, er is eigenlijk geen nieuws over de toestand van het uh, jurylid... van de Internationale Wielerunie... die dus bij het eerste onderdeel van uh, het vierkamp voor de vrouwen... gewond is geraakt na een harde aanrijding met een van de deelnemers. Ze weten alleen dat hij is overgebracht eerst per ziekenaar... Auto en uiteindelijk per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Zwolle. Maar uh, over zijn toestand verder dus nog geen uh, nadere informatie. Um, het programma ging daarna door. Onder andere gekeken naar uh, het koningsnummer bij de mannen. De individuele sprint met daarbij slecht nieuws voor de Nederlanders. Want na een goede, uh, goede kwalificatie is het in de achtste finales misgegaan... met zowel Jeffrey Hoogland als Harry Lavrijzen. Hoogland was de snelste in de kwalificatie, maar verliest in de achtste finales van de Duitse veteraan Maximilian Levy. Liet zich uh, eigenlijk een beetje verrassen door de Duitser... en kwam niet meer om hem heen. En vervolgens ging ook de nummer 2 van het WK van vorig jaar... Harry Lavrijsen, er ook uit tegen een Nieuw-Zeelander... Edward Dorkins, daar verloor hij van. Hij probeerde het initiatief te nemen tegen Dorkins... probeerde naar de leiding te komen met nog één ronde te gaan... maar hij kwam er net niet helemaal voorbij. Moest daardoor aan de buitenkant blijven sprinten. Ja, en toen bleek met nog een meter of... Uh, te gaan dat, uh, dat de pijp leeg was bij uh, Lafrijs. En hij dus ook uitgeschakeld. En dat is toch een flinke domper dat de twee Nederlanders eruit liggen. Dion Beukenboom ondertussen ook eruit in de individuele achtervolging. Kwam daar niet verder dan de twaalfde plaats. We moeten het hebben van uh, Kirsten Wild bij uh, het vrouwentoernooi bij het Omnium. Want zij doet na twee onderdelen volop mee voor de medailles. En dat toernooi, die vierkamp, wordt vanavond afgemaakt. En meteen door naar Dennis Mooi. Voor de verkeersinformatie, Dennis, hoeveel files heb je nog? Uh, ja, als ik echt heel, heel. Alles, alles, ga meetellen. Zeven. Zo, so, uh, ja. nou, nou, nou. Gek huis Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op zomer... hebben we nu de meeste vertraging. Namelijk een kwartier tussen Oud-Beijerland en het knooppunt Hellegadsplein. Vijf kilometer staat er. En op de A76 richting Heerlen... tussen Stijn en Spouwbeek drie kilometer. En hier is de vertraging een minuutje of vijf. Bij de spoorwegen gaat het wel goed mis. Want er rijden tussen Delft en Rotterdam geen treinen. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. En tussen Hoofddorp en Leiden rijden er ook geen treinen. En dat heeft te maken met een kapotte trein. En daardoor rijden er weer minder treinen tussen Den Haag en Leiden. Het is kwart voor zes. En op deze vrijdag 2 maart... laten we u kennis maken met bijzondere muziek opnieuw. Dat doen we op uh, vrijdag altijd in Nieuws Co. Uh, live muziek. En vandaag is het uh, weer bijzonder. Rotterdamse rapper Dichter is namelijk bij ons. Fijn dat je er bent. Uh, Um, zullen we gewoon gelijk uh, de luisteraars laten kennenmaken met jou? Ja. Yeah. Zullen we dat doen? Wat ga je voor ons uh, even rappen? Ja, het eerste nummer dat ik ga spelen heet Voor Ons. Kom maar. yo. Laat ze dan allemaal zingen voor ons als we opgesloten worden, laat ze dan allemaal schreeuwen voor ons als we weggeduwd worden, Laat ze dan allemaal vechten voor ons als we opgepakt worden, laten we zorgen dat die dag nooit komt. Ben een millennial, ik zweef en ik ken geen val Kijk en ik red de stal, een ondergang Never na, van een poëet naar een profeet Heel snel, een nieuwe generatie Je weet wel, als God belt, kijk ik naar de rode knop Maar, neem op, heb haat, liefde voor het lot En toch volg ik zonder stop Hoeveel onrecht je wel niet ziet. Mijn hart bloed verdriet, de hele samenleving Zo gecontroleerd in elke klas Spreken ze over ras Wat onderscheidt jou van haar of zij van jou als grenzen? Nou, worden verlegd, angsten aan de kant worden gezet, dan vallen grenzen ook ineens weg En dit zeg ik met een onderbuikgevoel Maar hou je hoofd cool Met alles wat je doet En nu ben ik verlicht met rebelsbloed Een Afrikaanse Nederlander En ik krijg pas respect als ik iets goed doe Maar wat is goed doen? De wereld zegt van wel, maar de waarheid zegt van niet Is vechten tegen je natuur, niet het echte limiet Vind cohesie, je denken doen en laten Het is makkelijk oordelen vanuit je kamer Je veilige kamer Je veilige gezin Je veilige school, laat liefde de in, dan zie je hoe het hoort, want zo hoort het niet Een probleem in het systeem en dat jij dat niet, niet ziet ziek, niet ziek, niet Mijn naam is Dichter, D-I-C-H-T-E-R En dankjewel dat ik hier mag zijn En dit nummer heet Voor ons Als we weggenomen worden Laat ze dan allemaal zingen voor ons Als we opgesloten worden Laat ze dan allemaal als we, als we weggenomen worden, als weggenomen woorden, we allemaal, weg we voor, we voor worden, laten ze dan allemaal vechten voor ons. Als opgepakt te worden, zorgen dat die dag nooit komt en <Susinnen> oh -e la <omed interject> di <Didade Republic> da di da di da yo weyo la di da. Ze willen me klein houden, de duivels op mijn schouders, fluisteren ze van blijf meer van <City> jezelf houden. Dat doe ik niet, mijn geest hou ik positief. Mijn oren zijn net een vergiet. Ik kon even die leugens niet laten staan, daarna handel. Wie nu balanceert die kant op? De wind geeft me antwoord, zelfs soms onverantwoord. Het risico's en ja, rechtvaardigheid, wij ja Streven naar één concept. Maar eenheid is een lange weg. En hoe geloof meer dan alleen hoop geeft. En door de logica de mens blijft en overleeft. De ego zet ik aan de kant, ik ben niks behalve een man die kritisch kijkt naar een plan. En eerlijk, het maakt me bang. Sorry. Ik hou mijn ogen open, idoli die horen helder te zijn En je ziet ze weglopen Zo kom je erachter wie de supersterren zijn Onoprecht geen karakter en de vraag wilt jij dat zijn? Laat ze dan allemaal zingen voor ons Als we opgesloten worden Laat ze dan allemaal Zing jij met me mee Zingen met me mee Als we weg gaan Opgepakt Laten we zorgen dat die toch nooit mooi komt. Zo, heeft u even kennis gemaakt met de rapper Dichter? En een statement ja. ook, een krachtig statement. Voor een paar duizend mensen op een heel klein stukje aarde, die zet je zo het land niet uit, want zij bepalen je waarde. Ja. Uh, een eigen tijdse knipoog naar 15 miljoen mensen hè? van, uh, van uh, wat was dat, van Fluismar en Van ja, hoe, hoe is dat ja. nummer tot stand gekomen? Um, nou, ik maakte dit nummer in de studio. En ik uh, was een beetje de akkoorden aan het uitzoeken op de, op, op, op, op de piano. En ik kwam erachter dat uh, dat die overeenkwamen. En toen dacht ik van wow, dat is best wel tof! Ook met de boodschap Om van Om Daarmee dit te nummer spelen. Zelf. ook. Ja, en uh, dat vond ik wel heel mooi dat dat samen hing, Omdat ik toch wel ook een beetje uh, ja, op in inclusiviteit eigenlijk uh, uh, daarover spreek op, in dit nummer. En, mm. Ja, ik vond het wel mooi om dat, dat ook terug te vinden bij 15 miljoen mensen. Want dat was wel een van de nummers die ik ook heel erg, uh, uh, die ik ook graag luisterde. Dus dat is wel grappig. En heb je er ook is het meer ook een blik op de toekomst, dit nummer? Ja. Of, wat jij ervan hebt gemaakt althans? Ja, ja, ja. Dat is wel het doel geweest. En um, tegelijkertijd denk ik dat het ook wel mooi is om dat te gebruiken voor nu. En, en, en de dingen die nu spelen binnen de politiek of binnen de maatschappij. Mm. En, uh, ben je ja. altijd zo actueel? Um, eigenlijk niet, maar dit moest eruit. Ja? ja. <laughs> je moest dit maken. Ja, ja, ja. Hey, de reden dat je hier bij ons bent is dat komende week het derde deel van JP uh, uh, uitkomt. Ja. Waarmee een trilogie compleet is. Hè? Ja, van mij aan jou en dus nu voor, voor ons. ons. Ja, wat is de kern van de liedjes die je op deze EP tegenwoordig brengt? Um, het is echt een, um, een, een, een beter, je leert dichter echt kennen. En zowel mijn mindere punten als, als mijn positieve punten, om zo te zeggen. Ik, ik heb echt geprobeerd om mezelf in een breder spectrum bloot te leggen. Mm -hmm. En um, eigenlijk per thema, want ik heb dan van mij is een EP, aan jou is een EP en voor ons is een EP. En per thema zoom, zoom ik ook in op uh, liefde of um, ja, het, het eerste gedeelte uh, van mij is heel erg autobiografisch. Dus. Wat komen komen die? Uh, want je, jij bent een ras-echte Rotterdammer euh, en je ja. hebt roots in Ethiopië. Ik ben, Speel je uh... met allebei? Sorry? Speel je met allebei? Ja, nou op deze EP speel ik vooral met mijn me, met me Ethiopië-kant. En ik heb ook geluidsfragmenten uh, vanuit Ethiopië die daar zijn opgenomen. Die, die, die vormen de verbindende factor binnen die EP. Heb je die zelf opgenomen in Ethiopië? Nee, dat heeft een, uh, een vriend van me gedaan. Die, heeft, uh, die sprak me aan en die zei van... Hey, ik heb echt een audiovel van twee uur lang oh, van Ethiopië. Ja. Ik geef het aan jou en jij mag doen wat je ermee wilt. En zo heb ik dat uh, verbonden. En dat heb je in nummers verwerkt? Ja, ja. Um, kan je nog een nummer voor ons spelen? Want ja. ik, ik heb wel genoten van het, uh, van het eerste. Dus... Dank je wel. En wat ga, wat ga je dan uh, zingen? Het volgende nummer dat ik ga spelen heet Als je de nacht wilt. En waar gaat dat over? En dat gaat over liefde. Oeh, ja. kijk. Nou, kom maar door. <laughs> hey. Als je de nacht wil Als je de nacht wil blijven Weet dat het kan Blijf je dicht bij me Alles volgens plan Voel je veilig Onder mijn pand Ik voel je warmte Tot morgen dan Wakker liggen door een volle buik Zwem in de sfeer durf een duik het eten was leven zoals het wordt te zijn Voor ons stond de tijd stil, proef de wijn Je ogen schitteren, de sterren zijn er niets bij Mijn energie komt door jou vrij Kanaliseer, jij eert jouw vrouwelijkheid vindt het heerlijk hoe wij Eén zijn, zonder fysieke schijn open Het hart is rustig, omdat het niks mist Geen wonder dat ik na het eten Maar één ding te zeggen heb en dat is dit Als je de nacht wil blijven Weet dat het kan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 ik voel je warmte, tot morgen dan Nu je blijft, blijf dichtbij Geef een speelde energie, want de warmte maken wij adem Het ritme van je hart, ik ruik je net gewassen haar En het prikkelt me zacht, wacht Ligt nog even wakker voordat de zon komt Geniet ik van het licht in je Geloof me als ik zeg dat ik je waardeer Ik vind je leuk, ik vind je lief, die woorden doen niets het is de daad, de daad van inzet, respect en dansen op de maat. Want wij willen die dans beide doen. Ik vind en jij verlies je schoen. Jouw blik brengt mij weer terug naar toen. Zo van hallo, ik ben en jij bent, nu wij zijn. Is dat hart ineens klein? Kleiner dan het ooit is geweest. En ik leed en jij leed en nu leven wij. Rond middernacht zeg ik zacht als je wil. Dan kan het, mag het, weet je, jij en ik niet in je eentje. De volgende dag wordt er Aan de volgende nacht, de volgende dag wordt er Aan de volgende nacht, en de volgende Aan de voorgaande nacht, de volgende wordt En de volgende dag, als je de nacht wil blijven, weet dat het kan. Blijf je dicht bij me, alles volgens plan Voel je veilig, onder mijn pad Ik voel je warmte, tot morgen dag Als je de nacht wil blijven, weet dat het kan En blijf je dicht bij mij, alles volgens plan En ik voel je warmte, tot morgen dag tot morgen dan. Als je de nacht wil blijven, weet dat het kan. Kan. Als je de nacht wil blijven, weet dat het kan. Dat het kan, dat het kan, dat het kan. Dat het kan. Mijn naam was Dichter, dankjewel. Dankjewel namens Nieuws -en Co, Dichter. Dat was prachtig. Dank dankjewel. voor je komst naar de studio. Uh, ga jij nog, uh, kom, wordt het nog een heel bijzonder moment... Uh, het, uh, het presenteren van je EP? Het einde van de trilogie? Um... Ik heb uh, laatst mijn release party gehad. Kijk, dus nu wil ik echt optreden en wil ik alle festivals zien en nog meer live laten zien. Bij deze. En mensen die geluisterd hebben, zou ik zeggen, nodig hem uit. Dankjewel voor je Dankjewel. komst naar de studio van Nieuws Kou. Straks gaan we het hebben over de toespraak van Rutte. Macron deed het, Merkel deed het, Juncker. Vandaag dus de beurt aan onze premier om zijn visie op de EU te geven. Nou, normaal vindt hij dat je voor visie naar de oogarts moet. Maar er kwam toch wat. Luister straks naar.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 Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Zant of Fysiotherapie.nl Magistraal. Neo -rauch in de Fundatiezwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl.